Gert met het NOS-journaal. Alle particuliere schuldeisers van de DSB-bank... krijgen hun geld volledig terug. Dat hebben de curatoren van de bank bekendgemaakt. Het gaat onder meer om klanten met spaartegoeden boven de 100.000 euro. Ze hadden al driekwart van hun geld teruggekregen. De rest, zo'n 90 miljoen, komt nu ook terug... dankzij rente en aflossing die DSB krijgt uit nog lopende leningen. DSB van Dirk Scheringga ging in 2009 failliet. Wat nu nog rest, zijn een schuld aan de Nederlandse bank van 900 miljoen euro... En ruim 2,5 miljard aan andere schulden. Bij een aanslag op een restaurant in Cairo zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook enkele gewonden. Volgens de Egyptische autoriteiten gooide man op een motorfiets een paar Molotov-cocktails naar binnen. Daarna sloegen ze op de vlucht. In het restaurant brak brand uit, maar die kon snel worden geblust. De militaire vakbond AFNP denkt dat het onmogelijk is om de militaire missie tegen IS uit te breiden naar Syrië. Nederland voert nu bombardementen uit boven Irak. Voor uitbreiding naar Syrië is geen geld, geen materieel en geen personeel, zegt de bond. Dat is volgens de AVP het gevolg van jarenlang bezuinigen. De PvdA vindt het nog te vroeg om te zeggen dat Nederland ook boven Syrië moet gaan bombarderen. Volgens het Kamerlid Zervaas kan bijvoorbeeld ook de training van Koerdische strijders worden uitgebreid. De politie heeft vier mensen opgepakt voor de liquidatie van Lucas Boom. Onder hen zijn vermoedelijk twee van de schutters. De anderen zouden de vluchtauto hebben geleverd. Lucas Boom was een crimineel uit de omgeving van Willem Holleder. Hij werd in juni op klaarlichte dag geliquideerd in een woonwijk in Zandam vlakbij twee basisscholen. De schutters liepen met kalasjnikovs achter hem aan en schoten hem dood. Het weer vanuit het westen zon het blijft overal droog... door het vanmiddag 9 tot 11 graden. Dit was het ZFM Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan alleen nog wat files bij Amsterdam. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer 3 kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp 4. En op de A10 de Ring van Amsterdam op de Ring Zuid bij de Rai, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Presenteert Watertoren Sport Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort Met vandaag Vandaag hebben we Olga Poots als onze gast Hij is ad interim voorzitter van ZSC En ze gaat proberen die vereniging weer wat verder uit het moeras te trekken Want het gaat, uh, gaat niet zo goed op het moment En we draaien natuurlijk haar muziek En we beginnen met Agda en de Munnik Het regent de zonnestralen En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald.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 Meer. Kan dus gaan waar hij maar weer maar ja. Regent dat staat dan op? Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer. Nederlandse muziek heb je gekozen, Olga. Ja, Goedemorgen. Klopt, ja. Goedemorgen. Daar ben je gek op. Ja, dat is mijn favoriet. Oké, okay, ja. jij bent uh, ad interim voorzitter van ZSC. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Ja, nou, je bent uh, niet de enige, hoor. Uh, de, de ZSC, dat is de Zandvoortse sportcombinatie. Ja. Die is in 2004 uh, als fusie ontstaan tussen TZB Voetbal en zandvoort handbal. En uh, ja, de naam zegt het al, het is een sportcombinatie... die sport in de breedste zin van het woord. Dus eigenlijk dat iedereen sport kan beoefenen. En dat hoeft niet op heel hoog niveau te zijn. Uh, gezelligheid staat voorop. Uiteraard wel prestatie, want iedereen speelt een spelletje om te winnen. Maar dat hoeft niet het belangrijkste te zijn. Jullie hebben voetbal, maar jullie hebben meer. Uh, Wij hebben voetbal, we hebben handbal. Tennis is de grootste afdeling op dit moment... Uh, we hebben ook de mogelijkheid om te softballen. Dat is tot voor kort was dat een uh, ja, levende afdeling. Helaas uh, ja, werden de dames wat te oud. Dus ja, roep bij deze de mensen op die willen softballen. Kom, uh, kom naar ZSC En dan uh, hebben we ook nog een dartafdeling. Dan kan je ook vrijblijvend uh, op woensdagavond uh, gewoon je pijltjes komen gooien. Waar zitten jullie? Uh, wij zitten in Duintjesveld uh, achter de golf. Vooral dus, uh, vandaar dat je niet bekend bent, niemand ziet je. Dat is, het, dat is inderdaad het probleem, ja. ja, ja. ja. Maar hoeveel, hoeveel leden bijvoorbeeld? Uh, we hebben 120 leden. Oh, dat valt me nog mee. Ja, dat valt me nog mee. Ja, dat is een vaste kern. Ja. Verder ben jij uh, bekend. Je bent niet alleen uh, ad interim voorzitter, maar je bent ook secretaris. Van Klopt die vereniging. Ja. ja. Maar je bent vooral bekend als scheidsrechter? Ja, ik ben uh, 35 jaar scheidsrechter geweest. Nou, dan gaan we dan voor jou maar zo'n zo mooie plaat weer draaien. Want je bent een beetje verliefd of is dat gewoon alleen de plaats van André Hazes die je mooi vindt? Nee, ik vind uh, alles van André Hazes hartstikke mooi. Oké, okay, gaan we naar <laughs> luisteren. Ruud Jansen is onze technicus en die weet precies hoe dat... In de discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk. Ik zat naast hem. Zo naar jou Hier aan mijn zij Ja, ik denk nog steeds Hoe het was geweest Toen je naast me zat Hier aan de bar Ik vroeg Drink je mee Dat vond jij oké okay? Toen je pro. Hartstikke mooi. zegt Olga Poots, onze gast van vandaag in de Watertoren Sport. En dan gaat het over uh, ZSC. Een vereniging, ik moet heel eerlijk bekennen... ik had er nog nooit van gehoord, maar uh, Olga heeft het net uitgelegd. Nou is het leuke dat die vereniging verschillende sporten omvat... dat jullie ja. toch nog meer dan 100 leden hebben... maar niet in competities uitkomen. Uh, alleen de handbal komt in de competitie uit. En uh, tennis is uh, recreatief... En uh, we hebben ook een nog een voetbalafdeling. En dat zijn veteranen die op uh, woensdagavond nog zeer enthousiast uh, een trainingsballetje trappen. Leuk. Maar dat doen jullie op het veld van Zandvoort? Op het veld van Zandvoort, ja. Nou, oh, dat is wel grappig. Maar in ieder geval hebben we nu een voorzitter van de voetbalvereniging in Zandvoort uh, in onze uitzending. Want meneer Van Dijk uh, van uh, Zandvoort, die reageert niet hoor. Die durft niet. Die heeft radioangst, <laughs> denk ik. Nou, dat lijkt me, als ik meneer Kees ken, dat lijkt me een beetje gek. Uh, okay. Zeg, jij bent op je elfde eigenlijk begonnen. Dat, uh, dat klopt, ja. Dat was in de, in de Stobbelaartijd. Ja. Vertel er eens over. Uh, nou ja, goed. Uh, mijn vader zat in het bestuur van Zandvoort Meewen. En ik ging dus altijd met mijn ouders uh, naar het voetballen. En daar nou, ben ik ook supporter geworden. En uh, op mijn zestiende ben ik uh, zelf gaan voetballen. En ook uh, scheidsrechter geworden. Je wilde, net als je vader, want die zat in het bestuur ja. uh, uh, in... Dat bestuur komen, maar dat ging toen nog niet zo makkelijk. Nee, hè? nee, nee. dat was nog echt in die tijd een, een mannenbolwerk. En uh, ja, een 16-jarige snogneus die in het bestuur wil, ja, dat was nog even te hoog gegrepen. Dus toen heeft mijn vader gezegd van nou, ga maar lekker in de totocommissie zitten. Nou, dat heb ik zeven jaar gedaan. De, de, ja, de totoformulieren regelen. En daar kwam toen ook nog heel veel geld in. Ja, zo ging dat vroeger, hè? Je ja. betaalde iedereen een, ja. een kwartje of een, twee kwartjes en dat kwam dan bij de vereniging. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Op de 23 e ging je weg bij de Zandvoort uh, Ja, dat uh, was minder leuk. Dat was, uh, in die tijd uh, was ik ook al uh, zaalvoetbalscheidsrechter. En uh, ja, het was nog steeds een mannenbolwerk. En toen werd ik eigenlijk ook in het grote toernooi... een beetje ja, gediscrimineerd vanwege mijn vrouw zijn. En uh, ja, toen heb ik uh, gezegd van nou, uh, bekijk het maar. En dat hadden ze dus never nooit gedacht... want ik was echt een hele fanatieke Zandvoort supporter... En uh, ja, toen heb ik de vereniging verlaten. En toen heb je een overstap gemaakt. Toen heb ik een overstap gemaakt. Toen ben ik bij uh, TZB gaan fluiten. En uh, daar ben ik dus ook later uh, wel in het bestuur terecht gekomen. Ja, leuk hè. Ja. Dus toen kwam het wel. De tijd ja. is toch echt veranderd. Dat was ja, inderdaad Gelukkig hoor, hè, wel, ja. niet gewoon. Ja, nee, dat, en ook, ook met de damesvoetbal. Dat is nu, heb nu ook echt een, echt een goede groei doorgemaakt. Ja, als dat gaat. Ja. Hartstikke goede de sport in Nederland, hè? Ja. De Zandvoort Boys, die heeft het dus voor jou gedaan. Ja, ja dat was echt een vereniging die uh, even verder keek uh, als, als hun neus lang was. Stap. Die uh, stoppelaars die zijn nog steeds heel actief hè, in het voetbal. Arno die speelt uh, bijvoorbeeld bij Allianz in dat zaterdagteam, dat Droomelfstal. Samengesteld trouwens door uh, Van der Boogaard, een heel bekende uh, schrijver, Arthur van de Boogaard. Daar zit bijvoorbeeld ook Arthur Nieman in. En er zitten allemaal oud-Haarlem-spelers in. Dat, dat is toch heel grappig. Dat is dat hartstikke dat dat leuk, elkaar ja. Trekt, ja. Hoe zit het bij jullie? Jij zegt, we hebben nog veteranen die op woensdagavond een balletje trappen. Zit daar nog iets bij? Uh, nou ja, de, de leeftijd uh, gaat enorm meespelen. En helaas hebben we ja, weinig uh, jeugd. die. Uh, er komt geen jeugd naar Duintjesveld. En dat, uh, is, uh, dat is erg jammer. Weet je wat leuk is tegenwoordig? Walking voetbal voor oudere mannen. Ik... Uh, ik hoorde het twee weken geleden, ving ja. ik dit op, ja. Dat, uh, nou ja, daar uh, ga ik me maar, maar eens in verdiepen. Ik kan je wel vertellen wie dat doet. Maak je van de band bij HFC. Kun je zo oh. bellen en dan uh, kom je het uitleggen. Laten nou, zien. dat uh, ga ik zeker doen. Hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, jij bent vooral Nederlandsstalig wat betreft je muziek. Maar we hebben hier toch een, een beetje Spaans... achter het nummertje van André van Duin voor gevonden. <laughs> dat de zon schijnt. Altijd leuk. <laughs>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 Schijnt. En de allervloedste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloemtapet en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.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 Uh, nou, dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Ja, ja. Je bent vrouw, je bent, mag ik wel zeggen, 59 jaar, ad interim voorzitter van ZSC. En in het verleden veel gediscrimineerd omdat je vrouw was. Ja. Hoe voelt dat? Nou ja, dat, met name met het scheidsrechter was het echt, dan moest je voor, altijd voor 200% moest je, je inzetten. Je kon nooit een slechte dag hebben, want dan was het, ja, zie je wel, het is een vrouw. En dat is, uh, ja, altijd uh, tegen de stroom in zwemmen. Nu allemaal anders, hè? Ook ja, gelukkig wel. Ik betaald voetbal, ja. vrouwelijke scheidsrechter. Ja. En dat gaat goed. Gelukkig wel, ja. Het uh, zaalvoetbal is enorm in opkomst. Daar zitten jullie ook, daar ben je ook goed mee bezig, hè? Uh, nou, wij hebben geen zaalvoetbal afdeling. Nee, nee, nee. maar je bent toch nog scheidsrechter of niet meer? Uh, nee, nee, dat uh, ben ik in het verleden geweest. Ja, ja. dat ja. lijkt me wel wat. Hè? Ja, nou ja, ik was de, ook de eerste vrouwelijke scheidsrechter... die in de hoofdklasse floot in de zaal, dus... Uh, Leuk. Maar ja, door uh, ja, uh, knieblessuren ben ik uh, in de zaal gestopt. Oh, dat is de reden. Ja. Heb je ooit het gevoel gehad dat mensen dat vervelend vonden? Mannen die liepen te voetballen, dat er een vrouw uh, de leiding had? Uh, ja. ja. Dat, dat was is? Uh, Ik vond het altijd erg als ze dan zeiden... ga strijken of ga naaien of ja, ga vrij Allemaal dat soort aardappelen schillen. Nou, dat vond ik... K kunnen ze nog liever een kracht zeggen ja? ze roepen? Want dan ben ik gewoon doof. Want je hoeft niet alles te horen, maar echt al die, al die klusjes die ze dan op... Nou, vreselijk. Dat, uh, dat vond ik nooit leuk. En wat deed je dan? Uh, nou ja, net zoals ik zeg, gewoon negeren. Want als je gaat discussiëren, dan ja. gaat het helemaal fout. Ik bedoel, het beste is gewoon niet te reageren. In kaarten waren er nog niet in die tijd. Nee, nee, nee. Anders dan had je er wel een paar getrokken, ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Even terug aan ZSC. Want jij wilt heel graag dat die club weer omhoog komt. Ja. ja Wat willen... heb je nodig? Uh, nou, leden. Ja. We, we hebben leden nodig. We hebben een, op dit moment een, een softbalafdeling die uh, ja, in rust is. En ja, die wil ik graag weer wakker maken. En uh, ja, als er jonge meiden zijn die graag willen softballen... Uh, ik zou zeggen, kom naar, uh, naar ZTC toe. Held het ook voor de honkballers? Uh, ja, alleen dan zitten we met het... Uh, met het veld eigenlijk. Want we ja. hebben wel een, een werpheuvel. Maar eigenlijk zijn de afmetingen niet, uh, niet correct. Dus daar hadden we toen de tijd al een beetje probleem met, uh, met de bond. Om te kunnen, te kunnen honkballen. Mm -hmm. En uh, nee, goed, dat is één jaar geweest. En toen is de ploeg uh, ja, vertrokken. Ook, ja, daar heb je ook op Zandvoort mee te maken. Um, omdat je in, in een badplaats uh, zit. En er zijn ja, die jonge jongens die gaan uh, op het strand werken. En ja, zeker met zo'n zomersport. Uh, ja, gaat dat, uh, gaat dat problemen opleveren? Ja. Jullie doen ook tennis, maar dat is voornamelijk recreatief. Recreatief. ja Maar is het bij jullie net zo exclusief als het tennis in Den landen of uh, valt dat mee? Nee, dat valt mee. Het is gewoon ja, lekker een balletje slaan. En dat uh, is een hele ja, harde kern, zal ik maar zeggen, die dat eigenlijk al jarenlang doet. En ja. met, met de grootste plezier. En ook de gezelligheid is voor onze vereniging het belangrijkste. Maar en, zijn daar ook nieuwe mensen welkom? Uiteraard, ja, ja. uiteraard. Dus uh, op, op vrijdagavond kan je, kan je vrijblijvend een balletje, ja, ja. balletje. Als mensen nou wat informatie willen hebben, kan je je telefoonnummer er even uitgooien? Ja, dat kan ik zeker. Dat is uh, 023 natuurlijk. Ja. 5749789. 789. 789. Maar ze kunnen ook op de, op de, op de site kijken van, van ZSC. En dat is? Uh, ZSC.nl uit mijn hoofd gezegd. Dat allemaal lukken, hè? Ja. Vandaag een Nederlands programma wat betreft de muziek. Ja. <laughs> want dat, uh, daar ben je helemaal gek op. Ik weet niet wat Ruud klaar heeft, maar het zal wel iets zijn uh, van Armand. Ook leuk, huh? Ja. Ben ik te min, want het geldt een beetje voor jou, hè? Als ik ja, tegen ja, je zeg, als hij zegt, ga je aan het breien. absoluut. Ben je blijven?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 je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe ben je het, hoe ben je het in godsnaam anders dan? Ben ik de min? Ben ik de min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik de min? Ben ik de min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne?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 Armand, ben ik te min. En dat geldt zeker niet voor de gast van vandaag, Olga Poots. Want die was scheidsrechter, vooral zaal, zaalvoetbal scheidsrechter. En dat deed ze dan bij mannen die riepen, ga maar breien. Ja. Heb je toen wel eens gedacht, ben ik te min? Nou, eigenlijk niet, want ik, uh, ik sta boven ze. Ja, dat is heel goed, zo moet het ook zijn. Ja. We hebben aan de telefoon iemand die een geweldig goed idee heeft... over een nieuwe opzet van het voetbal. En dat is Stefan de Krijger... Een van die topvrijwilligers die in de sport zo nodig zijn. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Henny. En uh, goedemorgen, Olga. Goedemorgen. Ja, heb, uh, jij, Stefan... Ik heb nog onder jouw leiding gespeeld. Toch wel. Mooi. Oh, ja, kijk aan. Daar ja. is ze weer. En riep <laughs> jij ook, uh, ga jij eens breien tegen de scheids? Nee, nee, nee. nee. Wij zeiden altijd van... het geeft niks, Olga, als je haar maar goed zit. <laughs> Stefan, jij bent een van die vrijwilligers die zo hard nodig zijn binnen de sport in Nederland. Je bent geloof ik iedere dag op het veld bij de Koninklijke HFC. Waar je, hoeveel teams train je er? Ja, ik train eh, op donderdag train ik drie teams. Uh, dat zijn eigenlijk de vaste teams. Uh, een C-team, een A-team en nog een C-team. En op maandag en vrijdag en woensdag zie ik allerlei overige... Uh, C, A, B, D, E, F, uh. zeg maar, voorbij trekken. Een soort academy, hè? Ja, dat is de academy. En dat doen wij met een uh, x-aantal trainers. En dan trainen wij uh, jongens in groepen van nou zeg tussen de 50 en de 100 soms. En dat doen we dan met een uh, man of tien. Ja, leuk is dat. Op woensdagmiddag. Hé, hey, maar in het weekend ben je ook bezig? In het weekend ben ik ook bezig. En in het weekend ben ik uh, soms actief als uh, grensrechter bij uh, AFC B1... ...en als uh, teammanager bij HFC A1 zondag. En die zijn al kampioen geworden, althans periodekampioen. Periodekampioen en het doel is om dit jaar de kampioen te worden... ...en te promoveren naar de hoofdklasse. Er is veel nieuws rond HFC. Maak je van de Ban weg, uh, de trainer weg... ...maar jij bent ja, ja. er nog. Ik ben er nog, ja, ja. Voor mij is het blijkbaar wat minder uh, interessant. <laughs> ja, je weet het maar nooit, hè. Je weet het maar nooit. Maar waar ik je voor bel eigenlijk, Stefan, is omdat wij stonden te praten... en jij eigenlijk een ontzettend goed plan hebt om het voetbal weer interessant te maken. Want wat je nu ziet, hè, uh, HFC bijvoorbeeld zit in de topklasse. Die moeten op ja. zondag naar Haaksbergen, naar Zuid-Limburg, naar uh, uh, noem het maar op, uh, WKE en Emmen. Dan, die zijn de hele dag kwijt. Het publiek die gaat er niet langer. mee, want die willen dat niet. En, en dat is natuurlijk dood en dood zonde. Maar je hebt een veel beter plan, vertel. Ja, het lijkt mij een goed idee om gewoon te kijken of je de zaterdag en de zondag topklassen kunt samenvoegen. Op regionale wijze. Dus dat je zegt van nou ja, ik pak een West 1 deel. Daar zitten alle Haarlandse clubs in, Amsterdamse clubs in, Noordwijk, Lisse, Katwijk, Rijsburgse Boys. Heel aantrekt het voor het publiek, trekt veel mensen. Je hebt weinig reiskosten. En je, hebt eigenlijk, je speelt eigenlijk alleen maar dormies. Ja. Nou ja, als je bijvoorbeeld Katwijk hè, waar Mike van der Man naartoe gaat. Als je daar kijkt, ja. dat complex is prachtig. Er staan vijf, ja. zesduizend mensen langs het veld bij een wedstrijd. Klopt. De hele jeugd komt te kijken. En bij HFC, door die uitwedstrijden, ja, er, er staat vijf, 600 man. Meer niet. Nee, klopt. En uh, je zit tegenwoordig, als je in HC1 uh, zit, uh, je, je zit bijna meer uren in een bus dan dat je op het voetbalveld staat. Ja, dat is toch helemaal niks. En bovendien, jeugd gaat niet mee. Jeugd wordt helemaal niet aangetrokken om een hele zondag uh, in Haaksbergen te gaan doorbrengen. Nee, of in echt, of in, uh, in Sneek. Uh, op zich uh, mooie plekken, maar uh, uh, wel om op een ander moment naartoe te gaan dan... Maar het grote probleem is natuurlijk, als je zaterdagclubs gaat betrekken bij, bij zondagverenigingen, hoe moet je gaan spelen dan? Nou ja, goed, je kan overwegen om te gaan kijken of je op vrijdagavond kan gaan spelen. Je kan uh, voor de zaterdag uh, misschien zeggen van, oké, okay, jullie mogen je, uh, je thuiswedstrijden gewoon op de zaterdag blijven spelen, maar je uitwedstrijden speel je dan op zondag. Ja, maar dat willen ze niet. Maar goed, dat, uh, het is ook niet iets, wat je, iets uh, wat, wat je volgend jaar moet ingaan voeren. Maar, nou, ik uh, denk dat het morgen moet beginnen. Zo'n zo leuk plan ja. vind ik het. Maar je zal toch met clubs moeten overleggen in welke vorm zij dat ook willen gaan gieten. Ja. Maar misschien een vrijdagavond is een, uh, misschien een optie. Ja, er zit hier een voorzitter van een voetbalvereniging, ZSC ja. naast me, Olga. Olga, wat vind je ja. van het plan? Ik uh, vind het een heel goed plan om inderdaad weer ja, streekgebonden te gaan voetballen. En ik denk dat je ook heus wel een samenwerking met de zaterdag en de zondag kunt krijgen. Gewoon omdat de voetbal ook uh, zeker in deze regio achteruit gaat. En ik denk dat iedereen daar wel voor open staat, voor samenwerking. Nou, je eerste voorzitter staat al achter hier, Stefan. je eens. <laughs> maar wat, wat ga je daarmee doen? Ga je het verder uitwerken of? Ik, ik, eh, misschien dat ik eens verder uit ga werken. Ik ga me daar de komende dagen eens over buigen. En dan eh, eens kijken wat ik, daar, uh, uh, ja, wat, wat ik ervan kan maken. Ja, dat is een goed plan, joh. Nou ja, goed. Misschien dat er al wel meer mensen met dit idee spelen. Uh, uh, uh, ik, ik, misschien dat ik de social media eens in gaan schakelen om te kijken of er meer mensen zijn met, uh, met deze denkbeelden. Kom eens naar uh, ZFM. Dat is de Zandvoortse FM-radio. Het hartstikke leuke programma. Watertolge Sport op vrijdagmorgen. Nou, dan uh, ga ik daar binnenkort mijn uh, opwachting maken. Je bent van harte welkom. Dank je wel, Stefan, voor je goede plan en je aan de telefoon komen. Oké, okay, de groet aan jullie en uh, aan de luisteraars en succes met je uitzending. Sportief weekend. Hetzelfde. Hoi. Uh, Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden Die regen hè, daar vind ik ook niks aan Zeg wees eens lief, wil je niet even langer blijven Dan leg je de gewone mij erbij Wees maar gerust, ik ben niet als die vijven, Die veel beloven en iets doen, dat is niks voor mij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 Ik heb mijn moeder laatst een reiskado gegeven Anders had ze zuster nooit gezien Die tien jaar terug naar Canada ging voor het leven Ik mag de ziel nog helemaal graag gelukkig zien En met mijn zusje ben ik kleren wezen kopen Ze is pas twaalf, die kleine meid Ik hoop niet dat zij, net zoals ik, erin zal lopen Want kerels, dat is niks als rottigheid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 je bent vandaag de tweede, ach het einde van de maand hè? altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden, vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op zijn Frans of plaatjes kijken? Toen wees je stof of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit, wat kan het me ook schelen? Toe, kom maar hier en geniet maar eens een keer.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 Dat is ook weer een Nederlandse plaat die we hoorden. En onze gast van vandaag, Olga Poots, ad interim voorzitter van de ZSC, is iemand die alleen maar Nederlandse muziek wil horen. Deze vond nee. je heel mooi, hè? Heel mooi nummer, geschreven door Lennart Nij. Fantastisch nummer. Hartstikke goed. We hadden net Stefan de Krijger aan de telefoon. Die had een idee over een nieuwe opzet van de voetbalcompetitie om meer publiek te krijgen. Ik zei toen in dat gesprek met hem dat bij HFC staan zondag 600, 500, 600 mensen. En dat zit. Ja. In jouw tijd, in de stopbeleidtijd, was het hier ook heel anders. Ja, er stonden 3000 man bij topwedstrijden aan de kant te kijken. Kassa, en ja, dan moesten de mensen betalen. Nou, nu betalen ze de mensen als ze komen kijken. Ja, is echt ja. ongelooflijk. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat Zandvoort... het wil maar niet uit die derde klasse weg. Nee. Het... Hoe zou het nou komen? Nou, ik denk dat het ook een klein beetje mentaliteitskwestie is. Gewoon, uh, ja, gewoon willen willen uh, voor elkaar wat doen. En dat, uh, dat mis ik toch eigenlijk. Ja, en toch heb ik het gevoel dat Zandvoort een zeer loze gemeenschap is. Dat er wel voor elkaar gewerkt wordt. Ja, maar ja, het komt er niet. Uh, nee, want wat niet... is dan het verschil als er bij Katwijk bijvoorbeeld wordt... dat er 6000 man staan en hier als er bijvoorbeeld wordt 200? Ja, ik... Uh... Je hebt geen idee. Ik heb geen idee, want het, ja, het is inderdaad vergelijkbaar qua... Uh, qua plaats, uh, qua dorpen ook. Dus dat ja, moet is, eigenlijk wel. Er zit hier toch niet minder geld dan in Katwijk? Kan kan nee. me niet voorstellen. Nee, nou, gaan we maar even de bron uh, opsporen. Op <laughs> iets heel anders. Uh, de huldiging van de jeugdsportkampioenen is geweest. Dat is een groot feest geweest. Ja. Vertel er eens iets over, want je was erbij. Ja, ik, uh, want ik zit ook in de sportraad. En uh, één keer per jaar uh, organiseren we de jeugdsportgalen... Voor, ja, voor de jeugdkampioenen. En dan... Uh, met name ook uh, uh, de jeugd die, uh, ja, die topsport bedrijft. En ja, de, dan om te enthousiasmeren van, <kliek> om ook topsport te bedrijven. Want hoeveel vaak die jonge mensen ook dan uh, ja, vier keer in de week moeten trainen. En ja, dat, dat jongerenspul dat zit dan ademloos te luisteren. En ja, dat zijn, is dan ook een voorbeeld uh, voor de jongere jeugd. Ja, dat is wel leuk hè. Het is al ja. voor het barst van het talent. Ja. Zullen we eens even doorlopen? Die, vooral die jongeren. Britt Wortel, ijshockey-topper. Ja, geweldig. Geweldig, ja. hè, zo meid? <laughs> ja, maar die speelt dan bij Geleen. Ja. Mijn hemel, dat zal die in kilometers draaien. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook de, de, de, niet echt een Nederlandse sport, hè? Ijshockey. Nee, dat is waar. Ja. Is waar. Dan hebben we badminton-talenten. Ja. De broer en zus Wessel. En dan ja. die Imke van der Aar, die daar net in... Uh, was het ook weer heel ver weg... Hele goede resultaten heeft ja. gehad met de Nederlands ploeg. Vijfde zijn ze geworden. Ja. Knap, hè? Karatekampioen Thomas van der Meijden. Vertel er eens iets over. Uh, nou ja, ik, ik, ik moet even... Ik uh, even sta nu even met mijn mond vol tanden... want ik, uh, ik heb natuurlijk ik, ik heb aan hebt, de zijkant gestaan. Ja, maar je hebt ze wel ontmoet allemaal, ja. natuurlijk. Hè? Nou, ik noem er nog een paar. Tenniskampioenen Melissa Boyden... skikampioenen Pekwezen... kunstschaatser Michel Tsiba... Tophongballer, Nick Keur. Ja, dat is helaas ook echt het worden. Ja, Keur is een echt zandvoortsnaam. Ja. En dan uh, een jongen die er ook helaas niet kon zijn... omdat hij moest uh, voetballen. Joël Drommel. Ja, ja, dat is ook een verhaal. We hebben een bellen ja. Ik leg hem even neer hoor. <lacht> iemand vanuit het buitenland. Ja, dat is een verhaal hè? Ja, dat is dat op zo'n jonge leeftijd... en dan al in het eerste van Twente staan... dat is ook helemaal een jonge ploeg. En het is eigenlijk uh, een beetje... En ik vind het eigenlijk ook voor, voor die jongen van Drommel heel erg... Kijk, het is wel leuk dat je in het eerste staat. Maar op zo'n manier, dat je zo ten onder gaat. Ik, het is eigenlijk geen goede ontwikkeling voor hem. Nee. En ik vind het trouwens toch bij het betaalde voetbal, vind ik ze te jong. Vandaag wordt er beslist over de toekomst van Twente. En... Ja, spannend. zou wel eens mis kunnen gaan. Hè? Ja, zeker. En dan hebben ze helemaal niets meer. Nee. Heel triest. Dat is triest, hè? Zo ben je kampioen en zo ben je niks. Ja, ja. Maar daar speelt geld natuurlijk ook een grote rol. Als de ja. investeerders komen voor die clubs, dan denken ze alleen aan zichzelf, ja. niet meer aan de club, hoor. Ja, dat is. En dat, dat is nu ook is, het, met Roda JC gebeurt hetzelfde. Ja, dat is topsport. ADO. Het is heel vreemd, hè? We hebben allemaal belles vandaag. Ja. Even <laughs> kijken. We gaan een plaatje draaien. We hebben ja. de volgende klaarstaan en die wordt gedraaid door onze technicus Ruud MUZIEK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 Is vast een bende, omdat er niemand als hij thuis komt op een wacht. maar een vrijgezel die gaat pas slapen, als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten, als hij zegt het was fijn bedankt tot ziens.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 Houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegje zag hij maar mondjes maand. En elke avond weer, kassie kijken.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 Als hij al zijn zinnen heeft geblust, pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Gezeld, dus hij gaat pas slapen, als hij al zijn zinnen heeft geglust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis Nieuws uit Zandvoort van onze razende reporter Joop van Nes, junior. Dat was mooi, hè, Benny Nijman, de vrijgezel. Die was voor jou, Joop. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Hey, we hebben Olga Poots als de gast en daar weet jij ook alles van. Ja, Die ja. weet dus ook alles oh, oh, oh, van ZSC, goeiemorgen. hè? Goedemorgen, Joop. <laughs> Goedemorgen. Wat, wat zei jij? Eh? Je weet ook alles over ZSC. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en laten we hopen dat dat uh, toch uh, lekker door kan gaan en mag gaan. Ja, nou, uh, Olga doet in ieder geval vreselijk de best om, nie om nieuwe mensen naar de club te trekken. We hebben nu uitgelegd ja. waar de club zit, zodat ze ook vindbaar zijn. Ja. Maar ja, het grappige is dat ZTC doet het best goed, de handbalsters, hè? Ja, de handbalsters doen het meer dan goed, denk ik, zelfs op dit moment... Ze zijn eigenlijk uh, nog nooit uh, in de zaal zo hoog geëindigd. Behalve een paar jaar geleden toen ze kampioen werden in de derde klasse. Uh -huh. Maar uh, de, daarna is een nieuwe indeling gekomen. En ja, Sandvoort, dat, dat stond altijd in de middenmoot. Een beetje onder de middenmoot. Net erboven, maar en, nooit bovenaan. En dat is nu wel het geval. En dat, dat, dat doet mij deugd eigenlijk. Ja, daar ben ik heel blij om. Die Noelle Vos, die maakte de tien van de 23. Ja. Dat is ja, er een, ja. hè? Ja, ja, de, een nichtje van mij trouwens <laughs> ja, dat is even te kijken, hè? ja, daar sta ik van te kijken Ja, daar sta ik van te kijken Ik heb, ouders, heb jou uh, nooit zien handballen uh, Mijn ouders hebben altijd gehandballen. Uh, uh, vader heeft uh, behoorlijk hoog gehandballen zelfs En uh, mijn moeder heeft ook gehandballen. Het is een handbalfamilie eigenlijk Oh, wat leuk, ja De ZHC, die wil de winterstop in Want die zijn moe, geloof ik ja, ja, ja, uh, nu de derde wedstrijd op rij verloren en, het is, uh, uh, ja, en eigenlijk een, een sprookje gaat als een, als een kaars uit, uh, het is zo ontzettend jammer dat ze die, die, die lijn van voor de laatste drie wedstrijden niet hebben vol kunnen houden en ja, um, ze staan nu op de um, uit mijn hoofd gierlijke plaats. En uh, dat uh, is eigenlijk uh, erg jammer. Uh, ze zullen hard moeten, eraan moeten trekken om uh, uh, toch uh, een kampioenschap uh, voor elkaar te krijgen. Want in mijn ogen zijn ze toch gewoon te sterk voor deze klasse. En dat. Uh... Ja, dat, dat komt er alleen de laatste drie wedstrijden niet uit. Uh, erg jammer. Hoe zijn ze in de zaal? Want 3 januari begint de zaalcompetitie. Ja, dat is altijd een, een, een Dan Moet je altijd afwachten wie er mee gaat doen. Dus, ze doen lang niet allemaal mee. Uh, er worden misschien twee teams al ingeschreven. En, uh, want een een, een, een hockeyteam bestaat uit vijf speelsters. Uh, vier en een, en een uh, keeper. En... Uh, <tus> Je hebt dus veel minder spelsels nodig om een wedstrijd te kunnen spelen. Je speelt er ook twee op een dag bijvoorbeeld. En eh, het ligt eraan welke dames bij elkaar komen en eh, wie er mee gaan doen en wat de indeling gaat worden. Het is altijd afwachten, ieder jaar weer. En techniek is heel belangrijk, hè? Met zaalkompje. Ja, ja, maar dat is uh, met alle zalen sporten in feite. Dat heb je met zaalvoetbal, dat heb je met, met basketbal, dat heb je met handbal. Uh, uh, en ook met zaalhockey. Je moet ontzettend technisch zijn. <lacht> en zaalhockey heeft ook. Uh, de regels die heel streng worden gehanteerd. Een bal mag niet hoger dan 10 centimeter gespeeld worden, bijvoorbeeld. Nou, is dat natuurlijk inschatten voor een arbiter. Maar uh, over het algemeen wordt daar er erg streng op gelet. En uh, nou ja, dan ben je gewoon de bal kwijt. En dan, uh, dan ja, het gevolg is natuurlijk dat je een tegenaanval krijgt. Dus dat moet je zien te voorkomen. Technische uh, <coughs> hockey is, uh, is heel moeilijk. En je mag gebruik maken van de boarding, dat is, dat is ook wel lekker eigenlijk. Uh, je, je kan dus een, een speelster of een tegenstander kan je omspelen door de, uh, gebruik te maken van de boarding. Maar het is, uh, ik vind het moeilijk, ik vind het heel leuk om te zien. Het is razendsnel en uh, uh, 3 januari gaat uh, ZHC daarmee beginnen. Ik heb nog geen bericht gekregen of er een herenteam ingeschreven wordt... Uh, dames, in ieder geval wel, dat weet ik zeker. En uh, ja, afwachten wat, wat ermee gaat gebeuren, Eny. Ja. Even een klein quizje in deze bijdrage, Joop. Als ja. ik zeg: uh, Niels, dan 40 punten, wat zeg jij dan? Ja, logisch. Ja, wat ja, die man heeft gewoon een hele goede trainer gehad als jeugd. Als jeugdspeler zijn. <laughs> 17 jaar geweest, heb ik hem een paar jaar mogen trainen. En ik heb hem echt uh, uh, alles geleerd wat, onder een, wat een, een center. Want hij speelt center met zijn lange lijf. Uh, moet kunnen en uh, gaat doen. Een paar dingen is hij vergeten. <laughs> Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Het is namelijk linkerhand gebruiken. Ja. schijverweging maken naar rechts en over links die bal erin uh, gooien uh, daar moet hij weer hard aan trekken hij wordt daarin begeleid door Ronnie van der Meij en andere topschoorde, de jongen is ook grandioos, uh, geweldig die is uh, al, op jonge leeftijd al uh, weggehaald uit Zandvoort om uh, uh, in ieder geval uh, eredivisie uh, junioren te spelen ja. later is hij weer teruggekomen, gelukkig even en, voor uh, de luisteraar die het niet uh, in de gaten heeft, <laughs> we hebben we het natuurlijk over basketbal ja, ja, ja, ja, ja, ja, en jij hebt ja, het verkeerde vak gekozen, want je had, je had gewoon trainer moeten worden. Als je iemand nou, leert nee. 40 punten te maken in een wedstrijd, dan ben je er bij de toppers. Ja, ja maar die spoeling is heel dun, Henny. En uh, ik denk dat het ook uh, uh, te weinig oplevert. Uh, want ik, ik, ik weet dat bijvoorbeeld heel simpel, een, een trainer in de, de derde klasse... Tweede klasse, derde klasse van voetbal krijgt voor een voetbalseizoen zomaar 15.000 euro. Nou, dat is bij Baselman niet het geval, hoor. echt niet. Uh, dus uh, uh, uh, het is puur hobby, het is uh, vrijwilligerswerk, heel leuk om te doen. En als je er hebt, is het heel leuk om, om de jeugd te kunnen begeleiden. En dat heb ik jaren gedaan. Uh, daar ben ik heel blij om dat ik het heb kunnen doen. Hm. En uh, nu uh, is de beurt aan een ander. Zondag heb je pech, hè? Geen basketbal. Nee, uh, geen handbal, geen hockey, uh, geen basketbal. Het uh, is, uh, is alleen de voetbal uh, dat morgen uh, speelt. Uh, S.V. Sandvoort speelt dan thuis tegen Vluggenvaardig, de nummer 12 van de ranglijst. Uh, ja, ik denk dat het uh, standaard een gewone wedstrijd moet worden. En uh, dat uh, uh, men zich gaat uh, klaarmaken om de ontzettend belangrijke wedstrijd tegen VVC en tegen Arsenal, uh, ASV-Arsenal, ja. uh, uh, naartoe te werken. Want dat zijn uh, twee ploegen die staan uh, dichtst bij Zandvoort, waarvan uh, VV VVC uh, maar twee punten onder Zandvoort staat. Uh, ja, um, Zandvoort heeft de ambitie nog steeds om naar die tweede klasse terug te gaan. We hebben we het al vaker over gehad. Jij en ik zijn trouwens dat ze eigenlijk verder moeten. Maar goed, dat is denk ik toch een kwestie van geld. In de, in de bollenstreek zitten die rijke bolle boeren die allemaal die topklassen en die hoofdklasse teams uh, flink uh, stieken. En dat, uh, dat heeft stand voor het niet. Uh, nou, we hebben toerisme, maar dat is dermate verdeeld dat er geen echt uitschieters zijn die om uh, een, een club uh, die, uh, die ambitie heeft om hoger op te komen te gaan steunen. Nou, ik zou toch maar eens met de Haring-mensen gaan praten... want als je hier een, een wereldrecord Haring-eten uh, kunt krijgen... dan kun je met al die mensen samen ook wel een club in uh, ja, de hoofdkast ja, ja. brengen. Men heeft, ja, men heeft toen al uh, gezegd dat het een, een eenmalige uh, iets was... Ja, daar is toch, denk ik, een, een bepaalde, uh, uh, uh, Zandvoort, een bepaalde lijn te vinden van uh, mijn buurman mag niet weten wat ik verdien. Nee. Dat is al, al jaren geweest op het strand en ik denk dat dat nog steeds uh, voor bepaalde uh, beroepsgroepen geldt. Uh, misschien wel voor de haaringboer, dat durf ik niet te zeggen. Even terug naar, naar het voetbal, hè? naar Zandvoort. Arsenal noemde jij als misschien een concurrent, maar die hebben dus wel met 7-1 van de HFC verloren. Ja, dat klopt. Uh, heel verrassend vond. Arsenal was in mijn ogen het begin van het seizoen uh, toch wel uh, in voor de, de topplaatsen. 1, 2 en 3. Ze staan nu vierde, maar wel met een behoorlijke achterstand op nummer drie en dat is VVC. Ja. Er zitten zes punten tussen, of wel twee gewonnen wedstrijden. Um, ja, uh, misschien moet er nog komen, ik weet het niet. We gaan straks natuurlijk de winterstop in. En uh, dan, uh, dan moet ook Zandvoort moet het een van de in, in, in het reinen komen met elkaar om uh, ja, buitenveld toch proberen in te halen. Dus het enige wat ze kunnen doen is constant blijven winnen. Ja. Als, als Buitenvelden dan een misstop maken dan gaan ze er overheen. Maar uh, voorlopig staan ze er steeds 2 punten achter in 11 wedstrijden. Over twee wedstrijden is de helft van de competitie. En dan gaan we de terugwedstrijden weer krijgen. En dan uh, Ja, nou uh, ik, ik moet het aan het einde van het seizoen heen, zien. He? Nee. Ja. Dat, uh, dat kan je nu nog niet bepalen natuurlijk. De PVC heeft met 8-0 gewonnen van Vlug en Vaardig. Dus dat moet geen probleem zijn. Nee, dat denk ik ook. Vluggevaardig staat niet voor niks op de twaalfde plaats. Met uh, maar acht uh, punten, twee wedstrijden gewonnen en twee gelijk gespeeld. Um, ja, um, net zoals Stormvogels, dat valt mij ontzettend tegen, Stormvogels. En CTO's zijn het laatste drie ploegen genoteerd in de derde klasse B. Ja. Heel even naar onze gast van vandaag, Olga Poot, de interimvoorzitter interim ja. voorzitter van ZSC. Nou heb jij een prachtig middel om zo'n club uh, weer overeind te helpen, je moet eens even oh, ja? met haar een, een leuk verhaaltje maken... over Ehm <laughs> <laughs> Ja, ik denk dat... dat elke sportvereniging in Zandvoort dat, dat wil. Wat wij doen, dat is... Uh, puur verslaggeving. En uh, ja... Uh, en als er een kampioenschap de vier is... dan gaan we daar ook die proep in. Maar uh, ik, ik kan niet... Uh, zeggen ZTC, daar gaan we een heel mooi artikel van maken. En ik laat... Uh, ik noem maar wat de hockey, laat ik links liggen, dat, dat gaat niet. Nee, maar het zijn allemaal, uh, ja, het is meer, hoe noem je dat, vriendschappelijk, hè? Men, men, men heeft niet echt competitiesport op het handel, Zet de C in ieder geval niet op dit moment. Behalve handbal dan. Ja. Maar het is toch een grote club geweest. We hebben honkbal gehad. We hebben softbal gehad. Er is voetbal geweest. E, tennis is er. Dat is een vrij grote afdeling. Maar dat speelt dan eigenlijk niet competitief uh, tennis. Nee. Um, um, het uh, uh, uh, is een hele leuke vereniging. Ze hebben darts gehad. Uh, toch al gaan. Dat is ja, ja, dat is, uh, ja. Het is nu een... Uh, uh, je kan gewoon op woensdagavond uh, kan je komen darten. Alles, alles ja, ja. bij blijven. Er zijn geen wedstrijdteams meer. Er zijn geen wedstrijdteams. Maar Joop, we, we kunnen toch een leuk artikeltje samen maken? Dat is er geen probleem. Ja, dat heb ik jou niet voor nodig. <lacht> hoor, is het toch goed, maar... hey, pas op, Joop, want ik, ik, ga weer, ik ga weer naar Benny Nijman voor je, hoor. Oh, nee, nee, nee, niet doen. Even de vrijgezel draaien, denk erom. <lacht> nee, maar nee, even alle gekheid op een stokje. Wat zou zo'n ad interim-voorzitter als Olga Poots moeten doen... om die club weer overeind te trekken? Het is vreselijk moeilijk, denk ik. Ik heb er wel eens over nagedacht... Um, wat er bij uh, ZSR in de, de hand is, het is een vriendenclub. Uh, um, en uh, buitenstaanders komen het bijna niet in, denk ik. Uh, als je ziet wie daar. Als je eindigt, gezellig dan bent, dan, oh, dan kom je er heus wel in, hoor Joop. Jawel, dat weet ik wel, maar um, uh, je, je moet eerst de kat uit de boom kijken. Ja. En dat, uh, kijk, vroeger bij TZB, daar ben ik heel veel geweest in het verleden. Op de zondag gingen wij naar TZB, klaar. We gingen niet naar Sanford-Meel, we gingen naar TZB. Ja, ja maar Omdat er stonden ook 3000 mensen was. langs de kant. Nee, dat was bij Zandvoort Meeuwen. Dat was niet bij TZB het Bijen Nee, dat okay, okay. was het een beetje ja, te klein keer, voor. Dat, dat er, ja, we hebben de enige keer al gauw, weet je nog, dat Zandvoort dat, uh, bij de TZB in de competitie zat, dan was het, ja, druk, die, dan die was bij, was het druk. Ja, daar was het hartstikke druk, ja. Uh, uh, en dat uh, de uh, teamstand van Zandvoort... Van, uh, van en uh, dat was ontzettend gezellig. Maar dan uh, zie je toch weer die die onderlinge strijd uh, vreselijk leuk om mee te maken. En uh, ja, uh, <gacht> er speelden met deze bij de ook spelers die eigenlijk een opleiding bij die zal worden genoten. Onder andere een Bas Lemmers dan. En uh, <gacht> dat is verschrikkelijk leuk om mee te maken, Henny. Uh, heel leuk. Jij gaat morgen kijken. Ja, uiteraard. Ja, ik uh, maak ook verslag voor uh, CFM. Altijd van de thuiswedstrijden. dat sowieso. Dan word ik een paar keer gebeld en dan uh, doe ik een, een, een update. En uh, ik geef dan een live uh, commentaar. En uh, dat is ontzettend leuk om te doen. Dat doe ik ook al heel lang. Want mijn zoon speelde toen voor het eerst in, uh, in het eerste van Zandvoort. Uh, en toen ben ik dat gaan doen. 15 jaar geleden. Lang blijven doen, jongen. Dank je wel voor je bijdrage. Fijn weekend. Ja, is gelijk. Is de Dag Olga. Dag Joop.